Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het stikstofbeleid van het kabinet loopt weer vertraging op. Het lukt niet om een uitkoopregeling voor grote stikstofuitstoters op tijd rond te krijgen. Mijn collega Ewout Kiefiet weet hoe het zit. Ja, we hebben het hier over de piekbelastingsregeling uh, Die wacht nog steeds op goedkeuring in Brussel. En die komt voorlopig niet. Het gaat hier om de grote uitstoters rond de natuurgebieden. Die zouden 120% van de waarde van hun bedrijf krijgen als ze ermee stoppen. De Europese Commissie moet daar toestemming voor geven... omdat dit plan raakt aan uh, strenge regels voor staatssteun. Nou, die toestemming is er dus voorlopig niet. En dus kan het kabinet nog niet uh, aan de gang met het uitkopen van deze boeren. Eigenlijk had de regeling nu al op papier moeten staan... maar dat wordt nu op zijn vroegst eind volgende maand. Een van de klimaatactivisten die bij ING aan het demonstreren was, is opgepakt. De activist blies op een fluitje, ging op de vloer zitten en zei dat hij pas weg zou gaan als ING geen geld meer zou stoppen in fossiele brandstoffen. Daarna werd hij door agenten in de boeien geslagen. Eerder werd de vergadering ook al verstoord door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. De andere activisten in de zaal riepen tijdens een arrestatie dat hij niet alleen is.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 En vanaf vandaag moet je betalen als je een pakketje van webshop Weekamp wil terugsturen. De online winkel rekent er 50 cent voor en wil mensen zo wat bewuster maken van het milieu. En daar heeft de shop wel een punt, vinden veel mensen. Ja, aan de ene kant wel goed of zo. Want als mensen dit dingen gaan terugsturen, ik weet niet. En zou je dan ook minder gaan terugsturen als dat zo is? Ja, dat wel. Dus misschien is dat het toch wel goed dan eigenlijk. Maar ja, ik vind het wel chill als je iets koopt dan om iets terug te sturen als je het toch niet leuk vindt. WKAM denkt zelf overigens niet dat het aantal retourpakketjes gaat dalen. De 50 cent is ook bedoeld als symbolisch bedrag om mensen na te laten denken over hun shopgedrag. Krijg je nog het weer? Ook vanavond, vannacht en morgen vallen er buien. Tussen de buien door schijnt ook morgen de zon weer en het wordt een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op deze weg heb je nu de meeste vertraging in Noord-Holland. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Utrecht drie kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A5 richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp tien minuten extra. De Meeste vertraging heb je nu op de N202, de weg van Amsterdam naar Ijmuiden tussen de afrit en de aansluiting met de A22 vier kilometer door een kapotte auto op de A22 heb je daar nu zo'n drie kwartier vertraging ...op de N202. De N208 van Sassenheim naar Velzen... ...tussen Zandpoort en IJmuiden... ...een kwartier vertraging. De N247 Amsterdam richting Hoorn... ...tussen de A10 en Broek en Waterland... ...ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort... Zandvoort yeah! ...is zin in ZFM. Met nu de herhaling van... ...Alternative FM.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 Doelen.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 Ken de Royce alleen nog van Bad Beats Evil? Wat is dit? Geen sensation om te helpen. Verliefd op een track maar ik weet niet eens welke. welke. Elke party in ontdekking stof. Van de dansvloer naar de record want daar stonden rekken vol Bad Beats. En vaak wist de city shit, ook al had ik één hint: zo van tik, tik, tik, tik, tik. Dat is ruim 20 jaar geleden Royce is er nog, Fat Beats is verdwenen De smaak wat veranderd, maar de honger is gebleven En ik blijf die hop doen. maar soms dan trek ik het breder Jesper op die of op de crossfeder Wil je doen waar je van houdt, dan moet je nog gok nemen Ik ging al in, tot het laatste viesje Ik kijk tevreden terug naar hoe de kaarten vielen Met mijn liefde voor die shit, blijf blijf Soundtrack. Vier voeters was de shit, was zo goed met de spits. Junicie van Big, mijn broer schrijft de eerste voor me tot vloeide in het dik. Mijn eerste concept die was van Slim Shady.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 It's a fuck apart, but I'm loving it This, it, it is what I do Laat my heart spreken Relief voor die shit Blijf, blijf, blijf, blijf, blijft Blijf top my throat Blijft top my throat It's a fuck apart, but I'm loving it This, it, it is what I do La, la my heart spreken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 Ik hoef niks te leren, want ik weet alles al was de stelling. 1982 was de jaartelling. De message, mijn visie in de volgende versnelling. Na 40 jaar nog steeds zo blij als een kind. Met die handtekening van Melly Mel, vertel me wat je daarvan vindt. Sporenpio is at the desk. Ik hollereerde op die man, ze insta, die man hollereerde weg. Geluk kan niet op, yo, geluk is non-stop. Circle rond, miracle mond, hip-hop 4.0. Plus, de boy is pushing plastics, yo Spraakwater25 is de hashtag. Met mijn liefde voor die shit, ja, ik blijf, ja, ja. ...blijft op mijn troot, blijft op mijn troot. is a fuck apart, but I'm loving it, dit is wat ik do. Laat mijn hart spreken. Reliefde voor die shit. Nou weet ik dus niet hoe ik het uh, uit moet spreken. R.B.D. John. R.B. John. Maar ik zal de Engel uh, volgende maand uh, zelf wel even vragen. Wat uh, daarbij hoort. Want uh, die heb je kunnen horen, maar ook Extincts. Uh, die hoor je die zeker op. Uh, kleine jongen, uh, Kleine jongen 2...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 Sam Sexton had ik uh, al afgekondigd, dus gaan we dan maar eens eventjes uh, dit uh, nummer draaien van de laatste EP die PM Bond heeft uitgebracht Sunset Blues. It was near the Snow Mountains only. Yesterday when you told me that our lives would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 Up. easy going, where are you going, try and make me understand, and now your head is in the clouds, and your mother's are so proud, but I'm not sure if I'm ready for this yet, cause I must learn to open my heart to a love. The change is so fast doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo. There was good grass dying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 Uh, ...in de uitzending... ...als het uh, gaat om het uh, nieuwe materiaal... ...dat uh, nummer dat heet Kleine jongen ...maar er is er weer een die morgen... Uh, ...nieuw materiaal uit uh, gaat brengen... ...en dat is... ...deze Joost Lamerus. ...hij um, heeft uh, een, een nieuwe single uitgebracht... ...en ja... ...je moet het morgen, of nou beter gezegd... ...zondag, want daar uh, zal die uh, ...op te zien zijn, want ja. dan... Wordt hij meegenomen in de rubriek Nieuwe Muziek. Want ook deze week zijn er zes nieuwe dingen die besproken moeten worden. Dus we doen het in twee delen. En Joost Lammeers komt in de tweede deel komt naar voren. En het nummer dat heet It Is What It Is. Uh, gaat morgen een optreden doen in Paradiso. Ik heb het over een damesband die indie muziek maakt. Loop. Uh, dit was het laatste wapenfeit, uh, muzikale wapenfeit, uh, met My Hands. Daarvoor hoorde je trouwens uh, Joost Lammers met uh, zijn nieuwe single It is what it is. Nou, um, dat is het ook, want uh, voorlopig nog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 emotions in my mind Dat was een uh, illusions uh, in my mind van Pien en Synergy. Hallo, ja. Nou, het is uh, eindelijk uh, gelukt, want uh, we hebben hem aan de telefoon. Uh, de heer P.J.M. Bond. Hey, uh, ja, ja, ja, heen. ja, ja, het is, uh, het is wel smeten met jou elke keer, maar goed, uh, ik weet niet. Uh, hey, ik ben er vaak al een genoeg in fysiek langs geweest. <laughs> ja. Ja. <laughs> ik zat met mijn telefoon in de hand en hij, hij, hij, hij verscheen niet. Dus ik, nee, uh, nee, raar dat is dat. Uh, ja, ja, ja.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 Juist, dat is wel duidelijk. Um, dan is er eigenlijk, uh, ja, we moeten even een beetje op de boel overstemmen, want ze uh, want zijn uh, bezig met een uh, soundcheck. Uh, oh ja, uh, ik, hoop, ik hoop dat ik uh, nog enigszins verstaanbaar ben. Maar ja, Hemming mee, zit er ook iets van, uh, van zijn leven ook in je eigen leven uh, in dat opzicht?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 Ik heb een andere invalshoek gekozen. Je bent niet de enige, hè? Want ik heb me laten vertellen dat Ganna. die heeft iets gemaakt over de vrouwen rondom Leonard Cohen. Dat is dan weer ook iets. Dat is een afleiding daarvan. Jij doet dat dan ook op jouw manier. Wat zeg je?